sneeuwwitje en roze rood. Er was eens een arme weduwe die samen met haar twee dochters... in een piepklein huisje woonde op een afgelegen plek in het bos. Het huisje lag verscholen tussen hoge meidoornstruiken... en in de tuin groeiden twee mooie rozeboompjes. Als het zomer werd, had het ene boompje witte rozen en het andere boompje rode rozen. Omdat de twee zusjes wel een beetje op die rozenbomen leken, werden ze sneeuwwitje en rozenrood genoemd. De meisjes waren onafscheidelijk. Samen gingen ze naar het veld om bloemen te plukken, en samen gingen ze naar het bos om bramen of bessen of noten te zoeken, al naar gelang de tijd van het jaar. Als het dan wel eens te donker was geworden om de weg naar huis terug te vinden, maakten ze een bedje van los en bladeren of ze kropen dicht tegen elkaar onder een grote struik. Bang waren ze niet. Waarom zouden ze ook bang zijn? Ze kenden alle dieren uit het bos. Ze waren de beste vrienden met de vriendelijke herten en de nieuwsgierige eekhoorntjes. Hun moeder was dan ook nooit ongerust als ze in zijn nacht niet thuis kwamen. Ze wist dat haar kinderen niets zou overkomen. Op een keer hadden de meisjes weer eens de nacht in het bos doorgebracht. Toen de eerste zonnestralen de volgende morgen op hun gezichtjes schenen, werden ze wakker. Ze zagen dat ze vlak naast een diepe afgrond hadden liggen slapen. Als ze nog iets verder waren gelopen, zouden ze zeker in het ravijn zijn gestort. Vlak bij de plek waar ze hadden gelegen, zagen ze een stralend witte gestalte zitten. Even later was die zonder een woord gezegd te hebben tussen de bomen verdwenen. Toen ze het later aan hun moeder vertelde, zei die dat het waarschijnlijk hun beschermengel was geweest. Het gezin leidde een karig bestaan. Gelukkig had de weduwe veel steun aan haar kinderen die haar altijd hielpen met boodschappen doen of met huishoudelijk werk. Altijd kon de moeder een beroep op haar dochters doen. Hoewel ze bijna altijd alles samen deden, hadden Sneeuwwitje en Rozenrood elk een eigen vaste taak. Zo zorgde Sneeuwwitje in de winter altijd voor het vuur. Ze droeg hout aan en gooide dennenappels in de vlammen. Daardoor verspreidde zich een heerlijke geur door het huisje. Soms poften ze appels of kastanjes in de gloeiend hete as. En als dan het water in de ketel zachtjes ruiste, was het o zo gezellig in huis. Als het werk gedaan was, bleef Sneeuwwitje vaak thuis bij haar moeder om voor te lezen... Rozenrood was minder huiselijk van aard en die ging dan ook liever naar buiten. Hoewel het in de zomer de taak van Rozenrood was om het huisje schoon te houden, was ze toch veel liever buiten in de vrije natuur. Ze keek graag naar de vlinders en de bloemen, want ze was dol op dieren en planten. Als de vogels in het voorjaar een nieuw liedje lieten horen, zong Rozenrood met haar hoge stemmetje al gauw het wijsje mee. S'morgens wipte ze altijd voor dag en douw uit bed om verse bloemen voor haar moeder te plukken. Dan sloop ze naar boven en zette de bloemen in een vaasje naast het bed van haar moeder. Eén witte roos en één rode roos. En elke dag opnieuw was de weduwe dankbaar daarvoor. Op een koude winteravond blies de wind om het kleine eenzame huisje. Grote sneeuwvlokken bleven tegen de vensters plakken. De weduwe en haar dochters zaten gezellig samen bij het knappend vuur. Sneeuwwitje en rood waren vlijtig aan het spinnen. Moeder las voor uit het dikke verhalenboek. De vlammetjes spiegelden zich in de glanzende ketel... terwijl het water zachtjes een liedje zong. Buiten was het bitter koud, maar in het huisje was het heel behagelijk. Alles ademde er vrede en rust... Maar plotseling werd die rust verstoord... doordat er hard en nadrukkelijk op de deur werd gebonst. Sneeuwwitje en Rozenrood werden bleek van schrik. Wie zou dat kunnen zijn? Wie dwaalde er in dat weer en op dat late uur nog door het bos? Dat kon alleen een onbekende zijn. Misschien was het een reiziger die de weg was kwijtgeraakt. Moeder legde haar boek neer. Doe vlug open, Rozenrood, zei ze... Wie het ook is, hij is zeker versteend van kou. Rozerood liep naar de deur en schoof de grendel eraf. Ze was toch wel een beetje nieuwsgierig geworden naar die late bezoeker. Maar toen ze de deur opendeed en zag wie er op de drempel stond... liet ze een gil van schrik horen en deinsde achteruit. De kat, die al door tevreden voor het vuur had liggen spinnen... dok met een sprong onder het bed... En Sneeuwwitje verstopte zich angstig achter haar moeder. Het was geen verdwaalde reiziger die om onderdak kwam vragen, maar een grote bruine beer. De beer deed langzaam een stap naar voren. In het zachte schijnsel van de lamp zag hij er eigenlijk niet eens zo jagend uit, dacht Rozenrood. Maar wat moest het arme dier het koud hebben. Er kleefden bevroren sneeuwvlokken in zijn ruige bruine haren. En zijn kleine ronde ogen waren rood en waterig Vriendelijk, zelfs een beetje verlegen, zei de beer Het spijt me erg als ik jullie aan het schrikken heb gemaakt Dat was echt niet mijn bedoeling Ik wil me alleen zo graag een beetje warmen bij het vuur Als jullie dat tenminste goed vinden De sneeuw in zijn pels was al een beetje gaan smelten Op de plaats waar de beer stond Lag er een klein plasje water op de vloer de moeder zag wel dat de beer hen geen kwaad wilde doen en zei, kom maar binnen goede beer, we maken wel een plaatsje vrij bij het vuur. En tegen haar dochters zei ze, vooruit meisjes, helpen jullie onze gast eens om die akelige natte sneeuw kwijt te raken. Sneeuwwitje en rozenrood waren helemaal niet bang meer. Vlug pakten ze een bezem en begonnen de sneeuw uit de vacht van de beer te borstelen. De sneeuw vloog alle kanten uit. Toen alle sneeuw was weggeveegd, ging de beer tevreden voor het vuur liggen. De kat was uit zijn schuilplaats vandaan gekomen en nestelde zich spinnend tussen de harige voorpoten van de beer. Zo, dat was nog eens een lekker plekje. Maar lang zou de rust niet duren, want wat waren de twee meisjes van plan? Ze stonden geheimzinnig te fluisteren en te giechelen. Zachtjes ze dichterbij. De beer en de kat waren intussen in slaap gevallen en snurkte vredig. Rozenrood was de dapperste. Voorzichtig kriebelde ze met een vinger onder de voeten van de beer. En Sneeuwwitje gaf hem een paar zachte tikjes met de mattenklopper. De gast hield zich nog even slapende, maar toen begon hij mee te stoeien. De beer bleek een vrolijke speelmakker te zijn. Hij kon de plagerijtjes van de twee zusjes goed verdragen. Eén keer, toen ze wel heel erg uitgelaten waren, zei de beer ernstig: Pas op, sneeuwwitje en roze rood, anders sla je je vrijer dood. Het was intussen tijd geworden om te gaan slapen. De weduwe dacht: Met zulk weer kun je niemand naar buiten sturen. Hardop zei ze: U moet vannacht maar blijven slapen. Hier binnen hebt u geen last van de kou. Wees wel voorzichtig en ga niet te dicht bij het vuur liggen, anders zou uw pels wel eens in brand kunnen raken. De beer ging toen heel gemakkelijk liggen. De volgende ochtend verdween hij in het bos, maar s'avonds klopte hij weer aan de deur van het huisje. Op zijn eigen plekje bij het vuur ging hij weer liggen slapen. En zo ging het de hele winter. De winter ging voorbij en het voorjaar kwam. De bomen toonden trots hun vieren groene blaadjes en de vogels zongen hun mooiste wijsjes. De zon stond bijna elke dag stralend aan de hemel. Op een morgen zei de beer... Vanavond kom ik niet naar jullie toe. Vanaf vandaag moet ik in het bos blijven. Wacht dus maar niet meer op mij. Sneeuwitje vroeg... Waarom kan je niet bij ons blijven, lieve beer? En de beer antwoordde... In het bos bewaar ik mijn schatten. Die moet ik beschermen tegen de boze dreigen, want die stelen alles wat ze maar kunnen vinden. Zwinters wonen ze onder de grond, maar in de zomer komen ze boven de grond en ze zijn niet te vertrouwen. Vooral Sneeuwwitje was heel erg bedroefd dat de beer wegging, want ze hadden zo'n prettige tijd gehad met elkaar. Rozenrood en haar moeder vonden het ook jammer dat ze zijn gezelschap zouden moeten missen, maar er was nu eenmaal niets aan te doen. De beer kon zijn bezittingen niet zomaar door de dwergen laten weghalen, dat begrepen ze ook wel. Toen ze afscheid van elkaar hadden genomen en de beer naar buiten wilde gaan, bleef hij met zijn vacht achter de kruk van de deur haken. Een bosje vlokkig haar bleef achter. De beer scheen er niets van te merken. Snel verdween hij in het bos. Het leek net of hij een gouden plekje op zijn rug had op de plaats waar het haar was verdwenen. Sneeuwwitje en Rozenrood bleven nog lang in de deuropening staan. Ze hoopten dat hun haarige vriend nog terug zou komen. Weken en weken gingen voorbij. Sneeuwwitje en Rozenrood hadden de moed al lang opgegeven... dat ze hun gast van die winter nog terug zouden zien. Op een morgen vroeg hun moeder of ze wat takken in het bos wilden gaan halen. De meisjes gingen dadelijk op pad. Al gauw hadden ze een aardige voorraad hout verzameld... Kijk eens, zei Rozenrood, er ligt een boom op de grond. Het lijkt wel of hij pas is omgehakt. Laten we erheen gaan. Toen ze op de plek aankwamen, zagen ze iets heel merkwaardigs. Een piepklein mannetje met een lange witte baard sprong schreeuwend op en neer. Sneeuwwitje en Rozenrood bleven verwonderd staan de dwerg zat met de punt van zijn baard vast in een spleet van de boom. Hoe hij ook sprong of rukte en plukte, zijn mooie lange baard liet niet los. Zouden jullie me niet eens helpen? Snauwde hij toen hij de meisjes zag. Of denken jullie soms dat ik hier voor mijn plezier sta te dansen? Hij keek hem met zijn kleine oogjes woedend aan, alsof de kinderen er iets aan konden doen dat zijn baard vast zat. Rozenrood vroeg. Is het mogelijk dat u zo vast bent komen te zitten? Kwaad, antwoordde de dwerg. Wat doet dat ertoe? Maar als je het dan beslist wilt weten, zal ik het jullie zeggen. Ik was houtjes aan het hakken voor onze wintervoorraad... toen de wig die ik in de scheur had geslagen eruit schoot. Mijn baard raakte vast voordat ik hem los kon trekken. De dwerg was bepaald niet vriendelijk tegen hen geweest... maar toch hadden de meisjes medelijden met hem gekregen. Ze wilden alles proberen om hem los te maken... Samen begonnen ze aan de baard te rukken. Maar toen begon het werk nog veel harder te schreeuwen en te roepen. Het deed hem heel veel pijn. Maar alle moeite was te vergeefs. De baard zat vast en bleef vastzitten. De zusjes keken elkaar hulpeloos aan. Wat moesten ze beginnen? Plotseling kreeg Sneeuwwitje een schitterend idee. Dat ze daar niet eerder aan hadden gedacht. Sneeuwwitje liet het hout dat ze had verzameld op de grond vallen. Met een triomfantelijk gezicht haalde ze een schaar uit haar schortzak. ''Nu zullen we je eens vlug bevrijden, kleine man,'' zei ze tegen de dwerg. En met een handige beweging knipte ze de punt van de baard af. De dwerg was vrij. Maar dankbaar was hij niet. Kwaad, zei hij. ''Stelletje uilskuikens, moesten jullie zo nodig een stuk van mijn prachtige baard afknippen?'' In het voorbijgaan wierp hij een spijtige blik op het stukje van zijn baard dat in de spleet van de boom was achtergebleven. Maar al gauw veranderde de uitdrukking op zijn gezicht. Met inspanning van al zijn krachten trok hij tussen de wortels van de boom een grote zak tevoorschijn. Verbaasd zagen Sneeuwwitje en rozerood dat die zak helemaal vol goudstukken zat. Ze flonkerden in het zonlicht. Wat staan jullie daar nog te gluren? Schiet op, maak dat je wegkomt. ...snauwde het mannetje. Toen knoopte hij de zak dicht... ...slingerde hem op zijn rug... ...en maakte zich haastig uit de voeten. De meisjes bleven hem nog even staan nakijken. Wat een booshaardig kereltje. Als ze hem niet hadden geholpen... ...zou hij nog steeds vastgezeten hebben in de boom. Hij had hen toch wel even kunnen bedanken. Maar dwergen waren nu eenmaal eigenaardige wezens... ...dus maakten ze zich er verder geen zorgen om... ...en brachten het hout snel naar huis... Daarna dachten ze eigenlijk helemaal niet meer aan de dwerg... totdat ze een tijdje later een vreemde ontmoeting hadden. Op een morgen wilden de kinderen hun moeder verrassen met vers gevangen vis. Al vroeg gingen ze op pad. Toen ze bij de rivier waren gekomen... zagen ze tot hun verbazing dat de dwerg daar ook aan het vissen was. Maar hij had het niet erg naar zijn zin. Met handen en voeten hield hij zich vast aan de rietstengels... Het scheelde niet veel of hij ging kopje onder. Een grote vis, die net in het aas had gehad, probeerde zich uit alle macht los te rukken. Omdat de baard van de dwerg in het vissnoer verward was geraakt, werd het mannetje bijna het water ingetrokken. Sneeuwwitje en rozenrood probeerden de baard en het snoer te ontwarren. Maar alle pogingen waren te vergeefs. Schiet toch op, kruiste de dwerg. Zien jullie niet dat ik bijna verdrink? Er zat niets anders op dan de schaar weer tevoorschijn te halen. Sneeuwwitje knipte het puntje van de baard af en de dwerg was vrij. Maar het mannetje schien totaal geen dankbaarheid te kennen. Woedend snouwde hij. Kunnen jullie niets anders bedenken dan me zo toe te takelen? Met zo'n rafelpaard kan ik me nergens vertonen. Toen griste hij iets uit het riet vandaan en zette het op een lopen. De meisjes zagen nog net wat het mannetje die keer had uitgemaakt Het was een zak glanzende parels Op een morgen, niet lang daarna waren Sneeuwwitje en Rozenrood al vroeg op weg om boodschappen te gaan doen in de stad Ze liepen over het heidepad en zongen het hoogste lied Kleurige vlinders dansten in het zonlicht boven de paarse heide die volop in bloei stond Het was een prachtige dag Maar wat was dat? Het lijkt wel of er een wolk voor de zon komt, zei Rozenrood. Maar toen ze goed keek, zag ze dat het een adelaar was Die met trage vleugelbewegingen dichterbij kwam Vlak boven de rotsen liet hij zich snel naar beneden vallen Er klonk een ijselijke gil De meisjes begonnen te hollen in de richting waar het geluid vandaan kwam Daar zagen ze hoe de adelaar probeerde om een klein mannetje met een witte baard te pakken te krijgen voor verbazing herkende de meisjes de boze oude dwerg. Wat zou de dwerg op zijn geweten hebben dat hij zich de woede van de adelaar op de hals had gehaald? Het oude baasje had nooit veel goeds in de zin, dat hadden de meisjes intussen wel gemerkt. Maar toch kregen ze medelijden met het kleine mannetje. Hij was zo verschrikkelijk bang. De woedende adelaar was intussen vlak boven hem gekomen. Elk ogenblik zou hij er lucht in kunnen nemen. Het was een ongelijke strijd. De dwerg verzette zich uit alle macht. Maar de grote vogel pikte met zijn snavel en sloeg dreigend met zijn vleugels. Zijn scherpe klauwen drongen in de schouders van de dwerg die het uitgilde van de pijn. Sneeuwwitje en Rozenrood aarzelden niet. Ze pakten hem elk bij een been. Ze rukten en trokken net zo lang tot de adelaar het moest opgeven en klapwiekend in de lucht verdween. De meisjes hadden opgelucht adem Dat was gelukkig goed afgelopen De dwerg stond met een pijnlijk gezicht zijn wonden te betasten Hij scheen niet erg onder de indruk te zijn van de hulp die de meisjes hem hadden gegeven Verontwaardigd wees hij op zijn kleren en zei Kijk eens hoe ik eruit zie Hadden jullie niet eerder kunnen komen Ik heb toch hard genoeg geroepen zou ik denken Nu zijn al mijn kleren vernield Zo schold hij nog een poosje door maar de meisjes trokken zich er niet veel van aan. Ze rustten even uit en vervolgden toen hun weg naar de stad. De dwerg keek hen na met een booszijdige blik in zijn ogen. Hij mompelde tussen zijn tanden. Misselijke meiden, wat moeten jullie telkens in mijn buurt? Het lijkt wel of jullie me in de gaten houden. Mopperend liep hij naar een braamstruik toe, waar achter een zak met edelstenen verborgen lag. Toen hij al de kostbaarheden zag, verscheen er een hebzuchtig lichtje in zijn ogen. Een mooie buit, zei de dwerg en verdween tussen de rotsen. Toen Sneeuwwitje en Rozenrood die middag met hun boodschappen terugkwamen, zagen ze uit de verte bij de rotsen iets glinsteren. De dwerg had zijn schatten tevoorschijn gehaald om er bij daglicht nog even van te genieten. Maar veel tijd kreeg hij er niet voor. Plotseling verscheen er een grote beer. En voordat de dwerg wist wat hem overkwam, had hij hem al te pakken. Maar de beer had geen medelijden met het dievachtige kereltje en sloeg hem met één klap dood. Verlamd van schrik hadden de meisjes gezien wat er gebeurde. Bang sloegen ze op de vlucht. Maar de beer riep hen achterna. Wist niet bang, sneeuwwitje en rozenrood. Ik ben het immers, jullie vriend. Toen herkende ze zijn stem en liepen naar hem toe. Op het ogenblik dat ze bij hem waren gekomen, viel plotseling de berenhuid van hem af. Een knappe prins stond voor hem, gekleed in goudbrokaat. Eindelijk ben ik bevrijd, zei hij. Die boze dwerg had me betoverd en al mijn schatten gestolen. Alleen zijn dood kon de betovering verbreken. Nu wil ik met je trouwen, Sneeuwwietje. De prins en zijn Witje gingen in het paleis van de prins wonen. Rozenrood trouwde met een broer van de prins. En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig.